De prinses met de bosmantel. Er was eens in een koninkrijk ver, ver weg een koningin die zo mooi was... dat niemand in de drie werelden nog nooit zo'n schoonheid had gezien. De koningin en koning regeerden met veel plezier over hun koninkrijk. Maar op een dag hadden ze erg veel pech omdat de koningin erg ziek werd. Dokter, er moet iets zijn wat wij kunnen doen. We hebben alles geprobeerd, uw hoogheid. Maar er is niets meer wat we kunnen doen. Hou de hoogheid, die koningin, wilt je zien, Uwe majesteit? Liefste. Val de dokters maar niet meer lastig. Niets zal met je gebeuren. Wat voorbij zal gaan, zal voorbij gaan. Nee. Er zal een tijd komen waarin je weer moet gaan trouwen. Nooit. Het zal niet makkelijk voor je worden. Dus zal ik je wat tijd geven om aan mijn afwezigheid te wennen. Beloof me dat wanneer je weer trouwt, je alleen een vrouw trouwt die zo mooi is als ik. Beloof het. Niemand kan zo mooi zijn als jij. Liefde laat mensen er prachtig uitzien. Zorg goed voor onze dochter. Die nacht overleed de koningin. De koning was getroffen door verdriet, omdat hij erg van zijn vrouw hield. Jarenlang dacht de koning niet eens aan trouwen... totdat op een dag een van zijn hovelingen naar hem kwam. Uwe hoogheid, de vrouwen van dit land hebben het gevoel... dat er niemand is die hen hoort, voor hen is. Mannen zijn gewoon niet zo geschikt om de zaken omtrent vrouwen en kinderen in dit land te regelen. Dus, wat denk je dat we moeten doen? Uwe Hoogheid, vergeef ons aandringen, maar we hebben een koningin nodig. Heel nodig. Hoe durf? Uwe Hoogheid, het is alleen vanwege de zaken van het koninkrijk dat we u smeken om weer te trouwen. Goed dan. Maar mijn vrouw had een laatste wens dat ik alleen een vrouw mag trouwen die zo prachtig is als zij. Uwe hoogheid, we zullen al onze boodschappers overal heen sturen om de laatste wens van de koningin te vervullen. Dus de hovelingen en de edelmannen van het koninkrijk stuurden boodschappers naar koninkrijken overal. Maar niemand was zo mooi als de koningin was geweest en de jaren kropen voorbij. Op een dag kwam er een heel oude vriend van de koning om hem te bezoeken. Uwe hoogheid. Ah, Garrison, Je mag me Victor noemen. Haal de prinses op. Het is echt al zo lang geleden. Zoveel jaren zonder haar. Ah, daar is ze. Mijn dochter. Yeah, ze lijkt precies op de koningin. Hetzelfde gouden haar. Dezelfde hemelse schoonheid. Ze lijkt precies op de koningin. De woorden die zijn vriend zei kwamen hard aan bij de koning en hij kwam tot een besluit. Eindelijk werd de belofte die hij had gedaan aan de koningin vervuld. De koning riep zijn hovelingen naar het hof. De koningin wilde dat alleen een meid zo mooi als haar de nieuwe koningin van ons koninkrijk zou worden. Ik ben verheugd om te melden dat ik een vrouw heb gevonden die net zo mooi is als zij... De vrouw die zo mooi als zij is, is mijn dochter de prinses. Zij zal de troon bestijgen en ze zal de zoon van de minister-president trouwen... die koning zal worden nadat ik er niet meer ben. De prinses was niet blij om dit te horen. Ze besloot om het trouwen te vermijden door een onmogelijke vraag te stellen. Vader, wat is dit wat ik hoor? Het was je moeders wens, mijn liefste. Maar hoe kan ik nu met iemand trouwen die ik niet eens ken? Het was je moeders wens. Maar... Genoeg. Ik heb mijn besluit genomen. Goed dan. Ik zal de zoon van de minister trouwen. Op voorwaarde dat ik de vier dingen krijg waar ik om vraag. Wat je ook wenst, zal je krijgen. Dan wil ik drie jurken. Eén zo goud als de zon... Eén zo zilver als de maan en de derde zo schitterend als de sterren. En uiteindelijk wil ik een mantel, gemaakt van duizend dingen uit het bos... zonder een bloem, vogel of dier kwaad te doen. Goed dan, dochter. Je wens wordt vervuld. Dus riep de koning de beste naaiers van het koninkrijk en vroeg hen om de jurken te maken. En hij haalde de beste soldaten van zijn leger en vroeg ze het materiaal voor de jurk te halen. De prinses dacht dat ze om iets onmogelijks had gevraagd... en dat ze daarom de zoon van de minister-president niet hoefde te trouwen. Helaas. Noem het magie. Noem het een wonder. De naaiers waren in staat om een jurk te maken zo goud als de zon... een ander zo zilver als de maan... en de derde zo schitterend als de sterren... en een mantel gemaakt van gevallen veren en gedroogde bladeren en takjes... ...zodat geen dier werd gekwetst. Ze gaven de prinses ook een magische walnoot... ...waarin alle vier jurken konden worden gevouwen en opgeborgen. Mijn liefste dochter, alles wat je wenste is voor je gemaakt. Nu zul je gaan trouwen met de zoon van de minister-president. Maar vader, hoe kan ik iemand trouwen die ik nauwelijks ken? Je beloofde het. Vader... De reden dat je niet een koningin zo mooi als moeder kon vinden was omdat je van haar hield. En ze was het allermooist voor jou. Dat is wat moeder bedoelde toen ze zei, liefde laat mensen er prachtig uitzien. Hoe kan... Genoeg. Als je om je moeder zou geven, dan zou je haar wens vervullen. Je zult morgen gaan trouwen. Maar de prinses kon niet een man trouwen die ze niet eens kende. Dus besloot ze weg te gaan van het paleis. Het spijt me vader, op een dag zul je het begrijpen. De prinses reisde door het land, door dorpjes en wouden. Moe op een dag vond ze een holle boom en viel erin in slaap. En toen ze diep in slaap was, kwam toevallig de koning van het land van het bos langs. Zijn soldaten zagen dit vreemde wezen slapen in de holle boom en vertelde de koning erover. Uwe hoogheid, er is een vreemd wezen in de holle boom. Zo groot als een mens. Maar draagt een mantel vreemder dan ooit iemand gezien heeft? Breng haar naar het paleis. Dus gingen de soldaten terug naar de holle boom... en maakten de prinses wakker. Wakker worden, wie ben jij? Ik ben een wezen zonder huis of haard. Kom, mee naar het paleis. Je zult daar werk vinden. Dus ging de prinses het paleis binnen waar ze een kleine kamer onder de trap kreeg. En ze werkte als keukenmeid. En hield de kok maandenlang. Op een dag had de koning een feest. Nadat alle voorbereidingen waren gedaan en het feest was begonnen... vroeg de prinses aan de kok... Heer, al het werk is gedaan. Mag ik alsjeblieft het bal gaan bekijken? Ik beloof dat ik het banket niet zal betreden. Goed dan. Zorg ervoor dat je binnen het half uur terug bent... om alle rotzooi op te ruimen in de keuken. Dank je, heer. Dat zal ik doen. De prinses rende naar haar kamer, maakte haar gezicht schoon... haalde de jurk zo goud als de zon uit de walnoot... en deed haar gouden haar los en ging naar het bal. Op het moment dat ze binnenkwam, was iedereen betoverd door haar prachtige schoonheid... En de koning danste met niemand anders dan haar. Toen het halve uur voorbij was. Ik moet nu gaan, uw hoogheid. Maar wacht! De prinses verdween in het gedrang van de mensen en haastte zich terug naar haar kamer. Deed haar bosmantel weer om en smeerde troep in haar gezicht. En ging terug om te werken in de keuken. Ik ben terug, heer. Zal ik de rotzooi opruimen? Nee, de troepen kan wachten. Maak eerst de soep klaar voor de koning. Ja, meneer. Dus maakte de prinses de soep klaar voor de koning. En deed ook haar gouden ring in de kom. En groot de soep er overheen, zodat de ring niet zichtbaar was. En ze stuurde de soep naar hem. De koning had nog nooit zo'n heerlijke soep gehad. Hij vond de ring en riep om de kok. Had jij de soep vanavond gemaakt, Kok? Uwe oogheid, alles wat gekookt wordt in de keuken, is mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar heb je het ook echt gemaakt? Deze soep smaakt zeker niet naar het soep van jou. Is er een probleem, uwe oogheid? Ja, deze soep is beter dan welke soep dan ook die ik ooit geproefd heb. Dit is zeker niet jouw kookkunst. De keukenmeid heeft het voor u gemaakt, mijn eer. Haal haar. Dus de prinses werd geroepen om naar de koning te gaan. Heb jij de soep gemaakt? Ja, Uwe Hoogheid. Is dit van jou? Hoe kan een arme keukenmeid als ik zo'n ring hebben, Uwe Hoogheid? Je doet me aan iemand denken op het bal vandaag. Goed dan, de soep was heerlijk, dank je. Mijn plezier, Uwe Hoogheid. Een paar dagen later was er weer een bal op het paleis. En weer vroeg de prinses aan de kok om naar het bal te mogen kijken. En deze keer deed ze haar jurk zo zilver als de maan aan. De koning danste met haar, maar zodra er een half uur voorbij was... ...verdween ze en werd weer een keukenmeid. Ik ben terug, heer. Zal ik beginnen om de troep op te ruimen? No, de troepen kan wachten. Maak eerst de soep voor de koning. Ja, heer. Deze keer nam de prinses haar gouden ketting en legde het op de bodem van de kom en grote soep eroverheen, zodat het niet gezien kon worden en stuurde het naar de koning. Mmm, de soep is de beste die ik ooit heb gehad. Wat is dit? Een ketting? Haal de kok en de keukenmeid. Toen de koning en de keukenmeid kwamen... Heb jij de soep vanavond gemaakt? Ja, uw hoogheid. Is dit van jou? Hoe kan een arme keukenmeid als ik nu zo'n ketting hebben, Uwe hoogheid? Je doet me aan iemand denken die ik vandaag op het bal zag. Goed dan, de soep was heerlijk, dankje. Mijn plezier, Uwe hoogheid. De koning bleef zich maar verwonderen over het mysterieuze meisje... en de vrouw die hij op het bal had ontmoet. Hij bleef maar het gevoel houden dat het dezelfde persoon was. Dus, toen het tijd werd voor het volgende bal besloot hij om achter de waarheid te komen. Heer, al het werk hier is gedaan. Mag ik alsjeblieft gaan en het bal bekijken? Ik beloof dat ik het banket niet zal betreden. Goed dan, maar zorg dat je binnen het elf uur terug bent... om de rotzooi in de keuken op te ruimen. Dank je, heer, dat doe ik. De prinses droeg haar jurk zo schitterend als de sterren... en ging naar het bal. De koning wilde met niemand anders dansen dan haar. En terwijl ze danste deed de koning de ring die hij op de eerste dag had gevonden om haar vinger. De prinses had het niet door. Een half uur ging voorbij. Ik moet nu gaan, uw hoogheid. Vanavond zal de muziek iets langer doorgaan. Maar ik... Alsjeblieft. De muziek ging langer door. En dus had de prinses nauwelijks tijd om weer in de keukenmeid te veranderen. Ze zag zelfs niet de ring om haar vinger... Ze rende de keuken in. Waar was Jan? De koning wacht op zijn soepen. Het spijt me heel erg. Ik maak het zo snel als ik kan. De prinses deed de gouden armband in de kom en deed de soep eroverheen... en stuurde de soep naar de koning. De koning riep om haar. Heb je de soep vanavond gemaakt? Ja, uw hoogheid. Is dit van jou? Hoe kan een arme keukenmeid als ik een armband zoals deze hebben, Uwe hoogheid? Maar hoe kan een arme keukenmeid als jij een ring als deze hebben? Uwe hoogheid! Jij bent de dame met wie ik heb gedanst. Wie ben jij? En toen vertelde de prinses alles over haar leven aan de prins. Waarom heb je me niet dit alles de eerste keer dat we elkaar ontmoeten op het bal verteld? Omdat ik wilde zien dat je niet alleen door mijn schoonheid bent geraakt... of dat je genoeg van me houdt om geduldig meer over me te weten te komen. Zelfs al zie je me als een keukenmeid. Want mijn moeder zei, liefde laat mensen er mooi uitzien. Ik hou van je. En het maakt me niet uit of je maar een keukenmeid bent. Wil je met me trouwen? Ja, dat wil ik. Eindelijk had de prinses de ware liefde gevonden... Ze trouwde de koning. Haar vader was ook uitgenodigd en de prinses en haar man leefden nog lang en gelukkig.